Goedemiddag, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Wereldgezondheidsorganisatie roept Israël op om geen ziekenhuizen in Gaza meer aan te vallen. Dat gebeurt volop de afgelopen tijd, vertelt mijn buitenlandcollega Eliane Lamper. Afgelopen vrijdag is het Kamal-Adwan ziekenhuis een van de laatst functionerende ziekenhuizen aangevallen in het noorden. Maar vandaag zijn er ook nog een paar andere ziekenhuizen aangevallen. En de WHO heeft ook nog gezegd, de, het personeel en de patiënten die eh, meegenomen zijn uit die ziekenhuizen en die zijn gearresteerd. Zij roepen Israël op om de rechten van die uh, Palestijnen te waarborgen. Volgens Israël worden ziekenhuizen door Hamas gebruikt als schuilplaats. Daarvoor geven ze geen bewijs. Bij een dodelijke brand in een hotel in Bangkok... zijn volgens Thaise media ook twee Nederlanders gewond geraakt. Hoe ze eraan toe zijn, is niet duidelijk. Er zijn drie doden. Het zou gaan om een vrouw uit Brazilië... en mannen uit Oekraïne en Amerika... Het hotel in Bangkok is populair onder backpackers in Thailand. Hoe het vuur is begonnen, dat weten we niet. En medewerkers van Safari safaripark Bergen kunnen geboortekaartjes gaan schrijven. In het park is een West-Afrikaanse chimpansee geboren. Dat is goed nieuws, want die dieren worden in het wild ernstig bedreigd... omdat de bossen waar ze leven worden gekapt en ook worden ze afgeschoten om hun vlees. Het nieuwe aapje heeft nog geen naam gekregen... omdat het park niet weet of het een mannetje of een vrouwtje is. En oogartsen trekken maar weer eens aan de bel vanwege de jaarwisseling. Het aantal ongelukken met vuurwerk lag tijdens de coronajaren lager dan daarvoor. Maar inmiddels zijn we weer terug bij af. Volgens deze oogarts van een ziekenhuis in Den Bosch lopen veel slachtoffers blijvende schade op. Een verminderd gezichtsvermogen is wel degelijk uh, mogelijk. Dat is ongeveer 30% van de, van de vuurwerkletsels heeft dat. En dat is best veel. Dat je blijvend minder ziet. Blindheid komt wat minder voor, maar dat komt echt ook voor. En sommige mensen, ja, daarvan moet het oog worden verwijderd helaas. Zet dus alsjeblieft een veiligheidsbril op als je morgen rond 12 uur naar buiten gaat, zegt ze. Ook als je zelf geen vuurwerk afsteekt. Ongeveer. De helft van de slachtoffers is omstander. En het weer nog een grijze dag met soms wat regen of motregen. Alleen in het noordwesten is er af en toe wat zon bij 6 tot 9 graden. Morgen begint droog, maar tijdens de jaarwisseling gaat het stevig waaien. En in de noordelijke helft kan het dan ook gaan regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Een hele goede middag, Een hele goede middag. Je ziet er nog steeds uit als dus een kerstengeltje. Ja. Zo'n heerlijke kerst gehad. Ja, ja zeker. Het was een uh, onwijs kerst. Wat leuk, ja. wat leuk. Nou, hier Lekker, he, spelletjes gedaan over plaatjes en zo. Ja. Dus, uh, dat oh was ja, het uh... is dus altijd in jouw straatje. was wel oké. Okay. Ja, En Jij had bingo, of niet?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 De nieuwjaarszoon, de nieuwjaarszoon, er is helaas niks aan te doen. Elk jaar die harde dobber, van dag geslijmend, dat geslopper. De nieuwjaarszoon, de nieuwjaarszoon, dat is in een nieuwjaarszoon. De nieuwjaarszoon, Nieuw de nieuwjaarszoon, er is helaas niks aan te doen. Elk jaar die harde dobber, van dag geslijmend, dat geslopper. De nieuwjaarszoon, de nieuwjaarszoon, dat is verzekelijk een nieuwjaarszoon. jaar nieuwjaarszoon, die is een Leuk hè, deze van Jacques uh, Bro. Nieuwjaar de nieuwjaarszoenen, een hoge jinglevel gehalve gehalten in deze plaats. Maar hij is wel heel grappig. En uh, als we het over de nieuwjaarsoen hebben en de nieuwjaarsreceptie, ja, die komt er natuurlijk aan. 10 januari in de Protestantse kerk.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 The side of the road it can Hele, hele, hele mooie single van uh, Raccoon Audio. En dat was uh, Shoes of Lightning. Ik het is uh, half drie geworden, tijd voor... Jawel, daar komt u weer aan. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nee, voor de meneer, het is nou hartje winter. <laughs> Dolly, ja. alleen de temperaturen, uh, Nou ja, is, ja, nou niet ja nog niet winter, onder nul. Nou ja, nee. Toch wel redelijk nee. koud hoor, buiten. Het is fris, ja. Ja. <laughs>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 Dus, mijn antwoord vloertje om uh, te zorgen dat ik niet in een hoesbui word. Oh, nou, eet smakelijk. Dank je. <laughs> oh, wat <laughs> erg, hè. lady. You around, I like your smile and the way you work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 zingen van uh, Aha en uh, Take on Me hoor je bij Stanford op zaterdag. Vanmorgen hadden we een Goedemorgen Stanford en uh, weet je wie daarin uh, langskomen, Dolly. Ja, dat, dat. Martijn van Hoek. Ja, en die kende ik helemaal niet. Dat die kende jij niet? Maar ja, uh, ja. ah, ja, ja, ja. huh? onderweg naar liefde. Ja, ben ik het. Op een tv-programma. Ja, ja, ja, Onderweg naar liefde. ja. Wekenlang en, op uh, tv bij uh, NPO 3. Ik heb het niet gezien. En, ja, uh, ja, ik, ja? Heb ja? Zeker, ja ik heb het ook gevolgd. Ach, jeetje, ik niet. Best oh. wel interessant. Ja, ik volg al die uh, programma's. Hè, van, uh, al die datingprogramma's? Lang, le lang leven de liefde. Ben, en, jij, uh, ben jij zo romantisch? En, als uh, uh, nou dat ja, denk, de ja? botgenoten of? die volg ik uh, ook. maar oh, dat is dat minder soort, uh, romantisch. Ja, dat hè? bedoel ik. Ja. ja, dat gaat er wat anders aan toe, geloof af ik. Af en toe hè? gaat het er wat harder aan toe. Ja, ja, ja. Maar ja, kijk ook ruim 500.000 mensen naar hoor. Net als bij onderweg naar de liefde. Ja, ook. Zeker. Ja, en uh, ja, allemaal... in die, in die uh, eerste aflevering serie zeg maar uh, die ja. uh, zes weken op TV was, ja. was ook uh, Martijn van Hoek en die uh, werd wel gauw uh, Tantra uh, Tijn uh, genoemd. Ja. En uh, ja, we, we hadden hem vorige uh, in de uitzending. Nou, ik ben benieuwd. En eens even kijken wat uh, Tantra Tijn uh, aan uh, Carine allemaal <laughs> te vertellen heeft over zijn avontuur bij uh, onderweg naar liefde. De lijn al, Martijn. Ja, hij is aan de lijn.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 Oh ja, maar nou, ja. ja, hij gaf toch in het begin aan dat hij heel veel uh, op het strand ook is. En, uh, ja, ja, ja. ja ik wies, het, het, kijk, nu hoor ik het. Watersporters, oh, ja. maar toen hij die uitzending was. In die de uitzending de doel, was. Nee. Ah, oké. Okay. Ja, kan je nagaan. Hè? Dat, hoe snel we klaarstaan met, uh, met onze inschatting en oordelen daarover. van. Uh, nou, het zal wel dit of dat. Precies. Dat mensen toch verrassen. Hé, hey, ken jij uh, Clouds? Ja, hè. Die gaat naar het Zonfestival. Ja. Onze ja. eigen Clouds En ik ben nou, daar heel onzeker. blij mee. ja. Ja, ik ben er echt blij mee. Hij komt toch uit Congo? Ja. Ja. ja. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja, maar ik ja. wil niet als Johan Derk zo overkomen. Maar. Nee, nee, <laughs> doe maar niet. Maar uh, ja, hij zingt uh, Fransstalig, van, uh, vanwege Congo natuurlijk. En, uh, en Nederlandstalig. En dat combineert hij in één uh, uh, plaatje. Ja, en, uh, en in de als... uh, krijgen we dat plaatje, plaatje pas te horen. Krijgen hè? we het plaatje te horen. Schijnt ja. een heel goed... Uh, Hitgevoelig plaatje te zijn. Nou, jammer hè, dat het niet eerder kan komen. Nee, maar doet hij meestal hoor. Goede nou, platen produceren. En uh, die ja. hitgevoelig zijn. Ja. Zo heeft hij ook een paar weken terug. Een plaat samen met Zoe uh, Taurang. Als ik het goed uitspreek. Uh, uitgebracht. En die heet uh, Shetem. Luister naar kloot. Kloot. Kloot. Kloot.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 omdat jij, jij, jij, jij je bent en ik ken mezelf omdat jij me kent en door je was het zo mooi verhaal want ik ben mezelf omdat jij je bent en ik ken mezelf omdat jij me kent en wil je niet lala?